In Brusselse metrostations is binnenkort ook Nederlandstalige muziek te horen. Het openbaar vervoerbedrijf in Brussel heeft dat bepaald. Na klachten van reizigers dat in de stations wel Franstalige, maar geen Nederlandstalige liedjes werden gedraaid. Al jaren is muziek te horen in de metrostations in Brussel. Oorspronkelijk ging het alleen om liedjes in het Engels, Spaans of Italiaans. Maar door een proef met internationale hitlijsten lopen dit jaar ook Franstalige muziek in de playlists. Na klachten van Vlaamse reizigers werd dat direct stopgezet. Het weer. De buien trekken vanavond weg. Vannacht koelt het af naar een graad op 13. Overdag van de testen uit opnieuw buien. Het hoort dan tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee. Zandvoort. Zomerhit.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 En welkom bij Inspiratie Radio wij zijn Richard Buitenhek, Jonas Roers en Herman Harms. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms. En vanavond hebben we een speciale uitzending. We vieren namelijk vandaag dat we drie jaar bestaan. En er wordt een bijzondere gast bij. Onze oprichter, jawel, en enkel hem, Richard Buitenhek. Hey Richard, fijne en welkom vanavond. Ja, Dankjewel, Jon. Richard is trainer en coach en richt zich met name op transformatiecoaching. Daarbij is het voor Richard nog eens een bijzondere avond. Want Richard, je hebt ook tijdens daar Precies, Ja, precies. Dat is ja, goed. Ja. Right. Nou, Richard, nogmaals welkom. Ja, dankjewel. En uh, ja, luisteraars, onze uitzending is vanavond, uh, zoals u van ons gewend bent, verdeeld in drie blokken. Maar wij geven er een speciale invulling aan. In eerste instantie uh, praten we met Richard over, uh, nou, wie is Richard zelf en... Uh, wat uh, is coaching precies? En in het tweede blok praten we verder over wat coaching inhoudt. En uh, gaan we verder in het transformatiecoaching. En hoe dit zich verhoudt tot spiritualiteit. In het derde en laatste blok praten Richard, Herman en ik over de ontwikkeling van Inspiratieradio. En heeft u de gelegenheid om ons te bellen? En natuurlijk sluiten we af met een mooi gedicht, voorgelezen door onze gast. Vanwege onze speciale jubileum uitzending vanavond hebben wij enkele luisteraars in de studio en bent u eveneens welkom om langs te komen of om in te bellen en een vraag te stellen of om iets te delen. Wij zijn bereid naar op 023 573 0393. En uh, ja, we gaan zo heel vast even luisteren naar een stukje van uh, muziek dat Richard heeft uitgekozen. Richard, je hebt het gekozen en dan zijn we niet wat en wat dat jou daar bijzonder in aanspreekt. Ja, nou, ik heb gekozen voor Simone Adina. Uh, en dat kwam omdat hij eigenlijk, uh, nou, meer in ons leven kwam, Herman. Dan kijk je van. aan. Uh, we zijn er een paar keer naartoe gegaan naar de concerten. En uh, ze is ook in onze uitzendingen was, uh, geweest. Uh, toen ik deze, een, een van deze cd draaide in mijn boek. Uh, een journey through my soul. Um, en dat was een de groep. Toen kreeg ik er eens uh, zoiets van, hé, hey, ik ga iets vertellen over wat is een ziel. Had ik nog nooit eerder gedaan. En uh, Ik heb aan iedereen gevraagd, wat is voor jou eigenlijk ziel? Wat betekent dat? En wat kun je ermee? Enzovoort. En toen we alles een beetje op hadden geteld, toen kwamen we tot een ontzettend mooie definitie van wat een ziel is. En ik denk dat heel veel mensen, en dit had ik ook in de workshop gemerkt, helemaal niet stilstaan wat een ziel is, en wat eigenlijk de kwaliteit van een ziel is. Hè? Dat je ermee kan. En toen ik de uh, evaluatie, Later besprak, toen kwam iedereen terug op dat onderdeel, dat half vuurtje waar we het over ziel hadden. Nou, als je nou heel goed luistert naar deze muziek, dan zegt Simone: ja de ziel is eigenlijk je vriend, die altijd op je wacht. En dat vind ik zo mooi gegeven, die altijd wijs is en altijd goede raad kan geven. Dat, ik ervaar dit zelf als mens. Dus vandaar dat ik graag uh, nou, wil ik laten horen Simone Arwina met A Journey Through My Soul. There's a little slave inside you. It's easy to break its bones, but you need like to know what's in it. Welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben wij een speciale uitzending. We hebben namelijk ons drie jaar gestaan. En we hebben daarbij wel ook een hele speciale gast. Dat is namelijk de oprichter en de hoofdpresentator van Inspiratieradio, Richard Buitenhek. Nogmaals, Richard, welkom. We hebben net geluisterd naar een nieuwe nummer van Simone Adina. En nu hebben we ja, als, dan de tijd. Ja, onze encyclopedie die ook de techniek doet, Helmut Nams, Die uh, is uh, te vertellen dat uh, Simone vandaag trouwt. En uh, ja, het is ook een gelukkig gegeven. Hè, het is, gaat ook veel van haar nummers over. Ook van het vinden van haar uh, man. En uh, ja, ze ontzettend een schat. En die doet ook uh, de techniek bij haar. Uh, ja. En uh, vrijdag 17 juni komt Simone bij uh, 20 jaar bestaan van een ander optreden. En dat is ook weer ontstaan omdat ze eigenlijk. Die eigenlijk nou ja, via ons uh, in de uitzending kwam, en toen heb jij Herman haar weer gevraagd. Jij, jij organiseert dat toen ik daar bestaan. Uh, ja, klopt. En, uh, wil je nog iets over zeggen? Nou, het is een Kerk in Haarlem. En uh, daar gaat ze dus optreden uh, met uh, een gitarist. Dus niet met de band of zo, maar echt helemaal ja. live. En uh, ja, ze gaat zo meteen op 100 terrein, dus dan checken je, en dan uh, ja, is ze de dus 16 weer terug, en de 17e is dat uh, Amanda-feest. Okay. Dus iedereen is uh, welkom daar, ze zijn gratis kaarten te halen bij Amanda, dus uh, ja. Komt al een, een... Goed uit ja. voor, uh, voor Inspiratieradio Boulevard, hè? Ja, dat ja, is goed. Nou, luisteraars, dan gaan we nu uh, naar onze gast. van nogmaals Richard, uh, ja, je bent hier vanavond uh, voor Inspiratieradio. Maar ook nu zit jij eens op de andere stoel. Ja, uh, Heel raar. Ja, hoe voelt dat? Ja, raar. Het is... Uh... Ik merk dat, uh, ik was net even wat aan het eten door mezelf met wat vrienden en ik zei van eigenlijk vind ik het ontzettend leuk om ons gewoon als, uh, hoe zeg je dat, als gast hier te zitten omdat je ook eens meemaakt hoe dat is. En, uh, ik vind het heel leuk en ik vind het ontzettend leuk om over coaching te vertellen, dat is echt een Nou, daar wou ik gelijk ook al het een in in slaan, want ik kan me voorstellen, je interviewt heel veel mensen en je hebt natuurlijk zelf ervaringsdeskundige op veel gebieden, meditatie, en... Ja. En, uh, Gaan we gaan het over jou, nou ben jij dagelijkse coachwinning, uh, ja. coach is. en trainerschap. Dus, ja. Uh, ja, het lijkt me ook leuk om over die kennis en kennis even wat te kunnen vertellen. Ja. ja, misschien leuk om even te beginnen. Dan heb je gelijk het beeld en dan ga ik straks de ja. coaching. Ik doe eigenlijk uh, drie dingen. Ik uh, ben coach, ik heb een coachpraktijk in Zandvoort. Ik uh, ben docent aan een hbo en ik leid coaches op. En een derde is dat ik communicatietrainer ben. Dus ik geef een communicatietraining. Ja. Dus dat is een beetje Goed, de coach. drie dingen die ik doe. En dan natuurlijk doe ik ook uh, ja. En dan gaan we dus nu op het coach, uh, coach Ja, We gaan we in eerste instantie even over coaching ja. hebben, want het is een heel, heel, heel Ja. En dan wat specifiek nog over transformatiecoaching en. en even iets over zelf natuurlijk. Hoe ben je zover gekomen tot coaching? Uh, ja, Zo lang verhaal. Ik ben al 25 jaar bezig met deze materie. Uh, ik ben begonnen met, bij psychosynthese. En dat is een uh, vervolg op de psychoanalyse van Freud. Dat is ook een directe leerling, de oprichter van de psychosynthese. Dat was in die opleiding van 4,5 jaar. En uh, dat is een hele spirituele psychologie-richting. En ook heel erg breed. Dus uh, alles paste erin, ook het collectieve onbewuste, Wat Jung over geschreven heeft. Uh, het, het, uh, het, het, de ziel, het, de God, het, het hogere zelf, alles paste in dat model van, de, van deze psychologie. Dus toen heeft het een ontzettend mijn interesse gewekt. Uh, nou, toen eigenlijk uh, nog niet zo bedacht, van nou, ik doe die opleiding op, op de te werken. Maar op een en toen men de lucht kreeg dat ik geslaagd was, dan word je toch gevraagd en op een gegeven moment ben ik verandermanager geworden. Toen daar veel gaan coachen, al in een functie. En na, op, na vijf jaar verandermanager te zijn, dacht ik, op een gegeven moment ja, het knelt te veel. Toen was ik ook naar Santiago ja, op een bestellen gelopen en daar heb ik ook veel over nagedacht. Toen dacht ik, ik wil voor mezelf beginnen. En wat doe je dan? Dat was helemaal niet zo duidelijk in het begin. Want ik had bijvoorbeeld mijn naam RBTC, was eigenlijk in ieder training en consulting. Oorspronkelijk ja. En toen dacht ik: Nee, consultant. Dat was dan niet. niet. Dus dat had ik snel nog kunnen veranderen in, in coaching. Dus toen ben ik uh, gecoacht. En ik merk dat ik steeds meer ga Dus coach is nu 95% van mijn, uh, van mijn uh, tijd. Dan doe ik dat. Dus dat is half in onderwijs. Dus lesgeven in coaching. En half in de praktijk. Maar daar is een hier iemand voor. Wat ja. je allemaal vertelt. Even één of twee stapjes terug. Je zegt: Psychosynthese. Dat begon. Uh, of daar ben ik mee begonnen. En dat, dat pakte in mijn interesse. Nou, dat, dat is ook duidelijk. Dat hoor ik ook. Maar hoe ben je dan hoe is dan de brug tussen psychosynthese en coaching? Dat, dat kan je even de luisteraars uitleggen waar dat de, de brug was dat ik dus vooral gevraagd werd uh, toen ik klaar was met mijn opleiding als verandermanager om intern de Aantos Consulting te solliciteren als verandermanager. En daar ging ik dus coachen. En ging dus door de psychosynthese wat ik verandermanager en door de verandermanager ben ik nu coach. Kijk Dus nou. Dat is dus een logische inzijn ja um, je bent nu inderdaad, je, uh, je nadruk ligt op coaching. Uh, maar wat is coaching? Coaching is een breed een begrip. Veel mensen hebben, noemen zich vandaag de, de dag coach, zijn coach. Misschien kan jij over wat wat, uh, wat ja. uit die bloemen halen voor ons. Uh. Nou, je, je hebt al uh, wel 20, 30, 40, 50 verschillende soorten coaches. Uh, je hebt ook heel veel kaff met het koren. zijn nog twee dingen die ik van tevoren wil zeggen. Uh, mensen mogen zich voor coachen. Ook al uh, hebben ze nog opleiding, uh, gaan hebben. Dan. Dat is een opleiding gehad. Vrije tang. Je ja. hebt uh, natuurlijk de sportcoaches en de mentale coaches. Dat is mm -hmm. een beetje een onder, onderverdeling. Nou, waar ik het over heb, uiteraard is de mentale coaches. En dan heb je bij de mentale coaches bijvoorbeeld de coaches die helpen om een beroep te kiezen. Of je uh, hebt executive coaches, dat zijn mensen die managers, uh, topmanagers omhoog uh, proberen te helpen. En mijn vak is echt mentale coaching, noemt het ook een live coaching of mental coaching. And, uh, de mental coaching is echt mensen zeg maar het of relatieproblemen of, of dat ze hun werk verder willen. Of, maar het zit dan altijd op een persoonlijk vlak. Dan kunnen we ook gelijk zeggen dat je uh, met coaching moet particulier, van, van persoon tot persoon? Of, uh, ja, dus goed persoon? Het is wel ook voor persoon van persoon. Het is altijd van persoon tot persoon. Maar uh, mijn cliënten bestaan voor, voor de helft uit uh, zakelijke klanten. Ja. Voor de helft uit particuliere klanten. En het grappige is... Uh... Als een zakelijke klant bij me komt, dan hebben ze altijd de, de manager of de klant zelf, die heeft altijd wel een verhaal van: ik wil dit bereiken. Nou, dat spreek ik goed door. Daarna leg ik het aan de kant. En dan aan het einde van het hele coach-traject, dan ga ik nog eens kijken van oh, waarom kwamen ze hier. Joh. En eigenlijk in 95% van de gevallen is al zijn alle problemen opgelost. Dus daarmee wil ik. Dat laat feitelijk Ja, ja dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen: van. Het is prachtig als je een heel mooi coachvraag zo defineert. In mijn geval zeg ik het dan. Zoals ik Maar eigenlijk gaat het om de mens. Je gaat in de mens kijken wat speelt, wat, wat zijn de problemen, waar loop je tegenaan. Dat loopt je op. En daarmee zijn de problemen waarom ze kwamen ook altijd opgelost. En vaak veel meer. Ja. ja. Met dingen die uh, voorheen waarschijnlijk voor de mensen maar een zaken die in één keer bewust gemaakt worden. En dan waarschijnlijk van de mensen verschuiven. Ja. En weet je wat nou de kern van coaching is? Want misschien is dat toch goed uh, te definiëren, bijvoorbeeld ten opzichte van therapie? Hè? Ja. Dat is, dat is inderdaad een kwalijke vraag, geloof ja. Eigenlijk coaches, therapeuten en psychiaters. Hè. Dan heb je op een hele scala ja. van psychiater wel gehad, dat komt wel. Dat het een beetje uitgelegd. Dat is echt zeg maar voor de mensen die ja, dat in, de, in de ziektehoek in zijn, die echt medicijnen geven. Dat, dat, dat, dat is niet een functioneel. Ja. dat is een beetje een psychiaterhoek. Uh, en dan heb je de therapiehoek, dat is echt dat de therapeut uh, hulp verleent en eigenlijk echt de hulpverlener is. Uh, mensen zijn uh, maar voor deel zelfstandig bezig. De, de diepte is voor wat dieper over het algemeen dan coaching. En dan heb je de coaches en de, de kern van coaching is dat de cliënt altijd zelf zijn waarheid in zich heeft al. En een proactieve houding waarschijnlijk. En een productieve houding, neemt ja. ze verantwoordelijk. Ja. Dan zou je natuurlijk zeggen, hoe kan het nou, hoe kan de cliënt nou zelf zijn informatie al in zich hebben? Maar nou, dat is zo. En dus je kunt in je onderwissel hoger zelf, vernoemen ik op, daar zit alle informatie al in. Daar, zie je. daar zit alle informatie in. En als coach hou je dat omhoog. En, uh, ja ja nou, we moeten zo uh, al eventjes eruit inderdaad, maar ik ben even een vraag die wil ik bij jou in de week leggen voor zo dadelijk uh, hoe zit dat dan met uh, jij, je gaat, uh, jij coacht dus mensen in een bepaald traject en jij zegt van die informatie is, is er dus al maar voor andere therapeuten en psychiaters zou ik benaderen dat waarschijnlijk anders Dus ik ben heel benieuwd ja, ik ga daar, het daar helemaal niet van uit, nee. uh, zeker, zeker de psychiaters niet ja, ik ben gewoon heel benieuwd zeker psychiaters uh, uh, sorry, niet, ja. die, uh, die, die we proberen alleen het ziekteboot te onderdrukken. Uh, maar voor de rest, uh, de psychologen zijn ook daar nauwelijks mee bezig. Maar ik wil wel even naar het volgende stukje ja, ik, ja. ik even over doorpraten oh, over methodiek. Ja mensen, ik moet uh, helaas dit interessante onderwerp gelijk nog even afknappen. Want uh, we hebben een stukje muziek. We gaan nu luisteren naar Crystal Fighters met het nummer Plage. En Plage, dat is een nummer, ik heb het zelf gekozen. Want uh, wat me erg in, aan inspireert, het is een, uh, een nieuwe muzikale uh, nieuw groep, een Franse groep. En ik word er gewoon altijd erg blij van. Het is muziek wat ik, uh, wat ik zo niet veel hoor, maar wat ik thuis nog graag opzet. En, uh, ja, daar word ik er gewoon heel vrolijk van. En misschien ook, een ben in plaatjes, Plaagestrand, dus uh, ik ga luisteren naar de Crystal Fighters. You want to go to the bridge? You need a guide. Now, I don't ever want the most beautiful girl like I've ever seen come by. Now, my love is gone. ...terug bij Inspiratieradio. Nou, ik zei al, we hebben vanavond een bijzondere avond... ...want we bestaan drie jaar... ...en we zijn natuurlijk in een bijzonder gesprek met Richard Buitenhek. Maar eerst, voor we verder gaan een beetje spraakwater... ...want we hebben bubbels vandaag van het we beleen. Kom maar door met die plop. Yes, there we go. Dave is goed dat je een bril op had, want... hem. Nou, dus, uh, uh, ja, dus uh, gefeliciteerd en bedankt luisteren. Hij staat wel kunnen even in de zitten vanavond. Uh, met, uh, ja. nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek. En we gaan nu weer even terug naar ons uh, onderwerp. Uh, want, uh, Richard is hem praten over coaching. En op de laatste heb ik even de vraag bij jou een week gelegd van goh, uh, nou, jij zei van uh, kijk, iedereen heeft de informatie al in zich. En je hoeft alleen maar naar de, naar, de, hè, naar de buitenkant te komen. Terwijl uh, psychologen en therapeuten en psychiaters staan. Volgens mij vaak anders over de Dus hoe zie jij dat? En wat voor methode gebruik jij daarvoor om het heel Ja, Het dus, is dus, dus, dus elke coach die uh, stelt, die helpt alleen maar cliënten om vragen te stellen. Nou, vertel ik het dan heel erg smart wit, maar uh, omdat hij omdat weet dat alle informatie in de coach in de persoon zelf zit. En zelfs als hij daar geen contact mee maakt, dan. Uh, is dat nog steeds de weg. Dus het is niet een rechte lijn van A naar B. Dat is de snelste manier om te coachen. Je gaat gewoon met de team mee. En je gaat met alle en gewoon mee dat de cliënt bij het doel komt. Um, en dat werk ik ook uh, uiteraard bij een opleiding die ik steeds geef. Uh, mijn cursussen die willen st st steeds zo snel mogelijk van A naar B, dus die zitten heel veel te adviseren. Nou, en als je echt op coachen, moet dus adviseren, is het een doodzonde. Ja, dus dan is dat, dan neem je het hele, het, het hele spel gaat dan weg. Ja, want ik, ik kan wel weten als coach hoe het moet, en dat is ook vaak zo, maar dan gaat het niet om. het gaat dat de cliënt erachter komt. En, en, die, moet, en die moet dat zelf ontdekken. En dan moeten ze me ook wel eens Leren leren. Oftewel, een coaching is dat de cliënt leert om te leren, ja, dus dat ze zelf gaat leren hoe die zaken moet oppakken, zodat hij dat de volgende keer voor zichzelf kan doen. Of dat dit probleem zelf kan oplossen. wel. dat is een nou, vraagje van hoe werk ik. Ik, ja. en, uh, ik noem mezelf transformatiecoach. Dus dat is weer een specifieke groep, doelgroep. En uh, transformatiecoach die, uh, is vooral bezig met de transformatie van zijn cliënt. Even voor je uh, ja. de oude verder gaat, uh, even voor de luisteraars. Transformatie is het net als coaching wat we net zijde een algemene term hmm. kan heel interpretabel zijn. Ook transformatie, hoe zie jij dat? Even hoe gebruik je de term? ja transformatie is een leefstukken verandering dus gewone koop ziel is een in het kanaal ja kan het het zetten, zetten, ja ja ja ja ja dat ja ja ja ja ja te veranderen, dat ja ja ja ja uh, of om het even bij te stellen om dichter bij je ziel te komen. Ja, oh, dan dat, dat je is gaan waar. ja. je dichter meer ja. ja, in contact komen met je ziel. Je zou kunnen zeggen dat mijn hele coaching erop gebaseerd is om dichter bij je ziel te komen. Ja. En waarom is die ziel nou zo interessant? Ik uh, geef mijn cliënten altijd een soort uh, heel simpel modelletje mee. Aan de ene kant de ziel en aan de andere kant het ego. Nou, ego staat voor alle oude belemmende overtuigingen. Ik ga dat als de tijd of eens voor tijd nog eens even uitleggen, maar als het lukt. Uh, en al het oude, en de ziel of de ego door alles wat Zelfde man, is kan uh, het gewoon starken noemen, en de andere kant dus daar staat de ziel. Een ziel die is heel flexibel, je weet precies wat je wil, is een enorm mooi kreetje. Zingeving, spiritualiteit, dat zit allemaal in de ziel. Dus je wil bewegen. En je weet ook wat goed voor je is. Zelfs dingen die jou in het ongeluk storten. Waarom? Omdat jij dat in het niet nodig hebt. Want dan is ongeluk alleen maar een beleving voor het ego. Zo, ja. en met de feitelijke waarneming. Want dan is het weer gewoon... Op het is het er gebeurd. Met... Ja, en dan zou je kunnen zeggen dat het ego daar dan wat voor moet leren. Nu, dat ik nu dus steeds gevaarlijk wijd en ik krijg het een ongeluk. Dan is dat aan mij dus om daar wat mee te doen. Dus jij gaat ook niet... Uh... Het, uh, het ego platleggen noemen zo ja, te ja, ja, ja. Je gaat elkaar aan elkaar laten snuffelen zodat ze kunnen samenwerken. Ja. Is dat een beetje zoals het is? Ja, als je het kan, uh, kunnen zeggen. Ja. En uh, nou ja, dat is een beetje het model. En ik focus me dus vooral op die ego. Maar, maar, maar die ziel heeft niks nodig, want die is al perfect. Hoe doe je dat in coaching? Met fan moeten die gebruik om dit aan te pakken. Uh, want, nou, wat wat ik ik... van mezelf even in de reden eigenlijk op dit moment. Jij uh, hebt mij ook wel eens kenbaar gemaakt van een aantal sessies. Heb ik de uh, belangen van de overtuiging eruit en kan dus iemand uh, door. Dat zei je net, maar ja. ik ook een beetje in het eerste blok. Ja. Terwijl iemand die bijvoorbeeld een psychoanalyse gaat, die ligt zeven jaar op de bank en daar dagelijks naartoe. En uh, dan is het waarschijnlijk helemaal niet voorbij, ja. die voelt zich niet meer in de En jij in, in, hebt uh, de bewering, om het maar even toch zo te zeggen, dat je in de, uh, ja. zes of ja. acht of twaalf sessies dat. al zou kunnen Hoe ja. Moeten we dat zien? Ja, het is een bewering en het is ook een eh, ervaring Ja, dat is ja, ja. ja, te ja, te ja. ja. ja. Uh, wat doe ik doe is. Uh, nou, ik moet een hele verkorte blende overtuiging uitleggen. Wat is nou een blende ja. overtuiging? Waar gaat het dan om? Een overtuiging ontstaat door een trauma in je jeugd. Meestal. En uh, Een, een, een, een blemende overtuiging ontstaat eigenlijk altijd als een ondersteunende overtuiging. Want zo'n ondersteunende overtuiging creëer jezelf en de boeren om uh, in een bepaalde situatie veilig te zijn te blijven. En dus er ontstaat een bepaalde invent-trigger in je leven en jouw ervaring is waarmee daar moet ik voor oppassen. Dus je gaat ander gedrag vertonen zodat je in uh, die situatie niet meer tegenkomt. Bijvoorbeeld je moeder die neergeert als je huilt, maar als je lacht komt ze je, je wel een flesje brengen. Dus je gaat dat leert om te lachen. Met andere woorden, je ego uh, maakt een keuze, bedenkt iets, handelt ermee en op zielsniveau zou je dat niet zo gedaan hebben. Uh, bij ondersteunende overtuiging zijn ze prima. Dus zolang het een ondersteunende overtuiging is, is het prima. Als ja, dus, het uh, dus op dat moment werkt, dat zo'n klein kind die gaat lachen, die krijgt dan een flesje. Dus uh, die overleeft daarmee. Ja. Dus dan is het een ondersteunende overtuiging, is prima. Maar op een gegeven moment ben je volwassen en dan ben je nog steeds een kiezer. En dat is niet de bedoeling, want dan kom je niet naar jezelf toe. Die mensen kunnen je ook niet leren kennen. En als je een relatie hebt, is het ook heel irritant als je niet jezelf laat zien. En dan moet het dus van een. So <tries> ondersteunende overtuiging wordt het een belemmerende overtuiging. De overtuiging verandert niet, maar de labeling verandert, want daarvoor werkt er meer, en daarna niet meer. Dat is het effect heeft effect. af en toe En wat is dus eigenlijk de moraal van het leven? Je, je doet in je jeugd allerlei bedenende overtuigingen op, die veranderen niet, want die, die, die mogelijkheid hebben ze niet om te veranderen. En dan moet je dus als persoon, als je dat wil, kunnen je jezelf veranderen, maar dat doet bijna niet alleen. Dus je moet dat bijna wel met coaching of, of, of therapie doen. Dat is het hardnekkige van die belemmerende overtuigingen. Het zit op een heel ander niveau dan voor het gedrag of, of willen of kunnen of moeten. En hoe, hoe maak jij die uh, belemmerende overtuigingen die we allemaal zo graag verstoppen of niet willen zien of, of uh, nou, een gordijntje voor de behangen? Hoe maak jij die kenbaar? Hoe krijg je die openbaar bij je cliënten? Nou, ik laat ze, uh, zodra de intekens geweest, stuur ik ze vragenlijst op. En dan uh, beantwoord ze de vragen. En die vragen stel ik op twee niveaus. Op identiteitniveau, dus wat is je identiteit? En op overtuigingniveau, dus wat voor een overleiding en overtuiging heb je? En die uh, vragenlijst bespreek ik dan de antwoorden van de bespreking in de eerste sessie. En daarmee creëer ik een lijst met overleiding en overtuigingen. Dat zijn er meestal een stuk of tien. Daarna doe ik een nulmeting. dan dus ga ik dus kijken. Hoe ver ze echt aanwezig zijn. En daarmee kunnen we een soort prioriteit gaan vaststellen van hoe we een behandelplan gaan maken. Nou, je vraagt van wat voor techniek je te maakt, maken. om problemen blijven overtuiging weg te krijgen omdat ik de techniek volgens dynamite Volgens Volksdadelijk betekent letterlijk dialoog van de stem. En, uh, hoe gaat dat nou? Dat klinkt heel ongelooflijk en elke cliënt loopt er weer tegenaan dat hij denkt van nou ja, die groot geen aan het doet naar wat hij zegt dat hij werkt. Ik zeg van ja. Wat ik eigenlijk doe is, ik haal de blende of tafel bij een weg tijdelijk en die zet ik op een andere stoel. En jij zit op de ene stoel en je blijft overtuigd zit op de andere stoel. En je gaat met je eigen blijft overtuigd praten. En dat is dus de techniek voor daar ook. En het grappige is dat werkt binnen. En het leuke is, als je op de ene stoel zit, dan voel je je zus. En als je op de andere stoel zit, dan voel je je zo. En dat is heel verschillend. En dat kan dus echt van de ene seconde op de andere seconde wisselen. Je kan het eigenlijk ook zo stellen voor de luisteraars dat het met rollenspelen te maken heeft. Ja, dat het vaak zo belangrijk is als je even in de één rol gaat zitten of als je een spel maal nou doet, dat je dan echt ervaren van de energie van die situatie. Ja, precies. Dus de mensen zijn wel eens ja, ik ik ben uh... Ik ben uh, nou bijvoorbeeld angstig, hè? dat heb ik wel eens als uh, blenden overtuiging. En dan zeggen ze van nou, dan zit ik op een stoel van angstig en dan ben ik helemaal niet angstig, dus het werkt helemaal niet, dat klopt helemaal niet. En dan zeggen ze, nou, het klopt wel, want jouw blenden overtuiging zelf is niet angstig. Want die geeft alleen maar steeds die boodschap door. Maar wat angstig is, is ben jij. Het, het gevolg van die boodschap is dat jij angstig wordt. wat je? Dus dan is de persoon zelf, de cliënt zelf, is angstig op zijn stoel, maar op de stoel van, van de subpersoon, van op de sub of overtuiging. Okay. Oh, en is niet dus dat is echt heel grappig. Nou, nou hebben we helaas maar weinig tijd. Want ik zie het klokje voorbij tikken. Maar, maar nu heb ik nog één laatste vraag waar ik nou heel benieuwd naar ben. Hoe kan het dat uh, jouw coaching zo, zo, um, nou, zo, zo opruimend is. In de zin van, je hebt al aangegeven. En die is weg, die blijven weg. En ik kom niet meer terug. Ja. Terwijl iemand die bij een psychotherapie, psychoanalyse of een equivalent uh, in de stoel gaat zitten. Dat kan er nooit in zijn heel is opgeruimd. Hoe kan het even als laatste... Dat bij jou het fundamenteel verschoven is en weg is, en bij die, bij die andere therapieën vaak niet. Ja, de, de, de, de methode voor het duidelijk, in ieder geval zoals ik hem inzet, want ik heb dat mogelijk doorontwikkeld, is dat de, het, de, hoe, de, hoe, de, hoe een belemmerde overtuiging wordt gecreëerd vroeger in de jeugd, toen nog een ondersteunende overtuiging was, dat draaien we precies terug met de voor Dus het hele proces van creëren van toen nog ondersteunende overtuigingen, dat hele proces draaien we om. En dan is het dus, dan is het daarna niet zo goed weg. Het is dus je en de mooie van het kwaad. Ja. Dus, de, de oorzaak pakken we aan. En het leuke is, ik blijf altijd in het hier nu. Dus ik ga nooit terug naar vroeger. Dus mensen hoeven nooit oude dingen te herleven zoals met therapie bijvoorbeeld wel aan het bedoeling Interessant. Nou, het zou ja. stuur moeten wel lopen in de praktijk. Uh, Beste mensen, blijf luisteren, want uh, we gaan nu naar een stukje muziek. Maar na de muziek praten Richard, Herman en ik afwisselend verder over de ontwikkeling van inspiratie van de afgelopen drie jaar. En gaat onze gast uiteraard een, uh, een gedichtje voorlezen. Maar nu het woord aan Herman, want Herman, je hebt een heel bijzonder stuk muziek gekozen. Vertel eens wat. Ja, nou, er is heel wat over te vertellen. Richard zegt met oude dingen beleven. Uh, ja, dat gebeurt mij zomaar. Ik ga 40 jaar terug in de tijd. 40 jaar geleden heeft Carol King haar LP tape op de markt gebracht. En vandaag is het precies 40 jaar geleden dat zijn een kaart een Bridge over trouble water in de LP op de markt brachten. En om een beetje daarop te zien spelen heb ik uh, een winning van Carol King gekozen Dat ze dus uh, geschreven heeft. Dat is uh, een Food Like a Natural World. Um, heet like, natural, maar, het weet eigenlijk lijkt wat je maar het zinnetje ervoor is ter verduidelijking in dat iedereen het zo noemt. Um. Ik heb de uitvoering van de Fenton genomen en eigenlijk is het niet meer bedoeld omdat uh, we twee, drie uitzendingen betreffende Bart hier gehad. En Bart had het over mannelijk-vrouwelijk en er was een balans daarin. We zijn in een workshop geweest en, en op een gegeven moment viel bij mij het kwartje dat een heleboel mannen niet door hebben waar het uh, eigenlijk om bij een vrouw. En dat is uh, dat ze zich veilig moeten toevallen bij Nee, Richard, ik zie het niet van het handen. Ga, ga. Heel mooi. gesproken. Ja. Uh, nou, ik zou het zeggen, ja, graag genieten. Is, van ja. Ja. Ik ga genieten. Absoluut. het genieten volgende Thanks for doing ik een prins op een wit paard bent of een, wind, of een man op een bonafiets. Het gaat gewoon om veiligheid. Ja, maar eigenlijk ook wat je net zei: dat man-en-vrouw principe. dat uh, het ook voor ons vrouwen ontzettend leuk is om te zien dat mannen ook als ze kwetsbaar kunnen durven en willen zijn. Gek. dat gek, is niet zo trekkelijk, <lacht> zal ik je vertellen? Doe eens, doe eens gek, Leg bij iemand een mooie roos voor de deur. Ja. Het? Gaan we daar nog aan Nou, ik had de verhaal een hele loopt maar deze week. Herman aan de rode halsvoerder, en we is niet van wie was. Maar goed, Herman, man, hebben hem nog van mijn apotheek. Nou, Herman, nu heb je het al. Inspiratie euh, radio ervaring. Nou, ik moet zeggen, uh, ik heb eigenlijk alleen de allereerste uitzending gemist, want toen was ik bijna in Zwitserland. Ik was wel gevraagd om uh, hier techniek te komen doen. Ja, ik was even een beetje het het is voorbij gevlogen en ik heb heel veel ontzettend leuke mensen ontmoet en ja, het heeft me even lang verrijkt. Ik zou het zo weer doen als ik me gevraagd zou worden. Oh. Dus je gaat, je gaat voor de komende drie jaar. Dat durf ik niet te zeggen, want ik heb mede door, door inspiratie radio een bepaald groeiproces meegemaakt en ik ben nu nog lokaal bezig en ik ben meteen voor allerlei mannen dingen me gevraagd, dus ik weet niet of ik daar niet kan je een tipje van een sluier oprichten met je mannen? Heb, um, er is een hele bekende schrijver die heeft mij gevraagd dat ik met een probleem opga, met en de bekende schrijver heeft ook een bekende verhaal en die heeft mij gevraagd of ik, want zij vindt het een beetje eng om zaterdag een land te rijden of het haar chauffeur wil zijn. En, en waarschijnlijk ga ik dat opzeggen. Kijk, even. dat zijn ontwikkelingen, voor maar... vrouw geldt ook ook, veiligheid en alles, hè? Ja, dat is Maar helemaal even terug naar de afgelopen drie jaar, even naar ons jubileum. Wat, wat is voor jou een hele memorabele uitzending geweest, bijvoorbeeld? Heb je daar misschien mm. Iets wat zat echt heel erg blijven hangen, of niet? Ach, jeetje. Nou, dus ja, je dat heeft bij mij nog veel verschuivingen niet gebracht. Ik ga het je nog laten doen. ik Zeg maar die naam. Ja, dan. Leg hem ook en de Richard in de neus. Heb je er een eentje? Ik Oké, nou geef jij hem eerst aan. Ik denk dat de meest inspirerende gast, hoewel ik ze niet wil doen, ik vond ze allemaal super inspirerend, maar die bij mij is blijven hangen. Maar dat is ook degene die. hoe ik je het Dat is Simone Adina, Hoewel die technisch nog een beetje. De, de diep, uh, de, uh, de <laughs> <laughs> en wat is je daar het meest uh, bij gebleven? Wat ja, heb ik, je vind er ook, ik vind het zo mooi, mensen zitten zo in de flow en ze zo zichzelf en ze zet zulke kwalitatieve mooie dingen in. En ja, het is zo mooi dat de mens het gewoon neerzet. Uh, ik ken haar voorzitter een beetje omdat ze dat verteld heeft. Ze is naar Amerika gegaan en ze heeft haar dan een heel groot op willen pakken. En ze zag later, ja, dat is mijn ego, dus het is gewoon niet gelukt. Toen kwam ze terug en toen is ze alles losgelaten. En toen kwam het en nu is ze gewoon, uh, ja, ze heeft nog steeds geen heel groot optredens, maar ze is heel mooi aan het bouwen en het is zo mooi dat ze dat ja. ja, maar ook persoonlijk heeft ze natuurlijk het een en ander doorgemaakt. Ja, het is, ja, het is een hele, nieuwe reden. Dus ja, als je dat doet, dan heb je ook een proces achter de denk ik. We jij het Ik weet het echt niet. Ik vond ze allemaal even leuk. En ik kan er echt niet eentje uitrichten. Toen heb je het Ja, ja. Zullen we? Zullen we naar Dion? Hoe heb jij? Jij bent er nog niet zo lang bij. Hoe ben er nu bij? bij ons eens praten? Ik ben... Ik heb er dan? mee gekomen. Oké, het Papierskantje inderdaad. Ja. Ja. Dat is de bevalling. Dat is het de ja. ja. ja. uh... Nou, Ik had wel, uh, toen ik hier uh, bij inspiratieradio kwam gelijk zitten, uh, als ik dit doe, bezig zijn met een programma inderdaad over persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Nee. Dat was ook echt uh, mijn bewuste keuze. En ja, iedere keer als ik hier ook hier ben, nou, ik ervaar het ook wel, dat, dat vloggevoel. Die inspirerende gesprekken, een half jaar is voorbij gevlogen. Dat hartstikke luk. Ja. En wel, het was is nog meer bijzonder dan het andere. Wat mij ook weer geraakt heeft, was met, en, ja, het verhaal van Tobey. Ja, dat is ook heel mooi. Ja, want die Paul vertelt, we zitten in de bus en één uh, uh, die bus die stort meer. En we uh, nou, doden, en dan zit je daar in Peru. en je ziet je vrouw voor je ogen. En, uh, bijna om ja, te zeggen te platte geworden en Maar achteraf zo aangrijpend en zij ook vertelde over zo'n vrouw dat zij het ook zo kon zien wat ze daar verloren had uh, uh, yeah. ja Dat kan paar ik over een paar over een paar over niet paar over een Eigenlijk ja. Ja. Ja, met, met, met de een paar over of een paal over een paar over een over een paar over een paar een Dat is ja. dat, dat en alles erbij. Omdat we daar meer naar om het te vertellen. Heel ja. bijzonder. Ja. ja, Ja. En uh, nou, toen jij, het grappig was dat jij toen naar de hond kwam, ben je gewoon op een haren. En toen had je volgens ja. mij toen nog geen plan om naar Zandvoort te komen. Nee, eigenlijk altijd niet. gewoon. Twee maanden later, of zo, zet je het Ja, mijn leven is net heel snel ja. echt veranderd. Nieuwe uh, je je baan kiezen, nieuwe liefde beleven. Uh, ja. En dan ga je naar huis aan, uh, aan de plage. <laughs> ja, precies. Dus uh, ja, heel bijzonder in een korte tijd. Nou, als dus dit blok zit er ook alweer bij, maar op het gaat snel. nu. Ja, gaan we jullie de naar de muziek gaan nog een anekdote of één ding met de luisteraars geventjes Nou, misschien is het leuk om te kijken wat er wat nog even de ontwikkeling zijn. de ontwikkelingen zijn het van zeer waarschijnlijk tussen twee uur uitzending gaan. Ik hoop nog niet. Dat, dat nog jongen, dat zijn ja. Ja. Uh, ja, ja, en dan kunnen we dit soort dingen gewoon vermijden. Dat we altijd maar uh, snel, snel, snel moeten doen. Dus uh, nou, daar kijk ik heel erg naar uit. En om echt even twee uur kunnen ook de thema dingetjes gaan doen. Dat doet dan een bespreking, dat doet dan ook muziek. En dan doen ik een dansje je Ja, een dansje. precies. ja. <laughs> so, yeah. Ja, leuk. Heel ja, even naar, naar binnen. Ja. Of, uh, muziek van het vriend Nee, Express Yourself. Oh, jee, nou, heb ik gekozen. gekozen. Oh, ja, ik ja. vond het wel pas ook bij ja. Inspiratie Radio. zeggen geheel, Express Yourself, uit jezelf. En, maar vooral eerst kijk naar jezelf en ga naar binnen. Hmm. En dan uh, ja, uit wat zich uh, aan de oppervlakte. Of wat aan oh, aan de oppervlakte. En dat vind ik een toepasselijk pijn. Ja. Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Nou, we racen vanavond door de uitzending. Er zijn zoveel dingen te doen, en nu zijn we alweer aangekomen bij de agenda voor de komende twee weken. Tot in onze volgende uitzending op 19 juni. Dus, de activiteiten. De komende tijd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording in de Zandvoort. Um, ja, nou, we beginnen al gelijk maandagavond 6 juni is er weer een moeilijke trance in Haarlem. Laat alles over lekker helemaal los en maak je in een leuke reis. Ook is er een interessante workshop bij een bestrijding door zelfbehandeling op donderdag 9 juni. Die van Ouderen leert jou volgens de triggerpoint methode je eigen spieren te behandelen. Op donderdag 14 juni is er een interessante lezing over geduld. Van Amanda, gegeven door Amanda van der de Meer in Hanen. Zij is godsdiensthistoricus en theoloog. Op vrijdag 17 juni is er een workshop 9 Star Key basiskennis. Ontdek waarom je bent zoals je bent. Op deze leuke dag leer je aan de hand van oude Chinese astrologiesysteem 9 Star Key je eigen karaktereigenschappen eigenschappen te doorgronden en die van andere mensen in je directe omgeving. En ben je nieuwsgierig naar het uitwisselen van energie zoals Heikje of shambhala, geef je dan op voor de energie energieuitwisselingsbijeenkomst op zaterdag 18 juni in Zandvoort. En heb je dan s'avonds nog steeds lekkere energie. Ga dan naar het alternatieve dansfeest Buddha Dance, ook van een ander, op de van het station in Haarlem. Weet je dat ik daar sinds gisteren uh, verliefd ben, hoor? Nee, dat is wel Eigenlijk. Nou, nog één item. Dan, uh, dat is voor vrouwen die hun vrouw zijn willen vieren, meer en meer in hun kracht en zachtheid willen staan, en contact willen maken met een innerlijke godin. Op 19 juni weer een godinnecirkel in de en dan, Richard kwam net ook nog even met een interessant item. Richard, ik geef het even een jou. Ja, daar ja. kan jij mee gaan. Ja, dankjewel. Nou, ik, uh, ik ben net uh, bij een festival hier geweest in uh, Meijen. En daar zaten alle medewerkers. Met creators van een festival bij elkaar. En dat is een soort eigen festival als je dat al kent. En het heet een Open Up Festival. En dat is een festival waar dus allerlei zaken, nieuw dansen, uh, trans dance, maar ook allerlei creërende dingen. Er is een nieuwe field. Um, allerlei workshops worden gegeven, optreden. En het gaat om dit doet een hele week. En de naam zegt het al, Open Up. Dus het is de bedoeling dat je lekker al open gaat en uh, met alles meegaat. En ik wil het toch van uh, harte aanbevelen. Het is van 8 tot 13 augustus is dat toegegeven ik is meer dan augustus, 8 tot 13 augustus en dat is in Limburg uh, en uh, ja, mocht je weer uh, willen weten, dan het is een de het een leuke website www.remitedpositivity.org uh, ja, voordat mensen zeg ik altijd weer even naar en papier we maar even op de agenda kom gewoon even naar inspiratieradio.nl komt nou ja. ja, mensen, veel te doen weer. tot zover de agenda en ik wens jullie veel plezier, ik de komende met alle activiteiten, of zelfs de komende twee weken. Want uh, wij zijn met de nieuwe activiteiten weer uh, bij onze volgende uitzending 19 Nou ja, en dan komt deze uitzending bijna aan het einde. Dus ik uh, ga, ja, Richard, uh, ga jou jij... mee? de zijn weer aan het einde gekomen van onze uitzending. Ik raad er net een beetje door, maar... Uh... Dat je hebt veel voor. Ja, daarom precies. En dan blijf je gewoon even plakken. Niet even maar goed, uh, Richard, ja, dat was een beetje een bijzondere avond, denk ik, voor jou, Zeker, ik vond het heel leuk om te doen. Ik, ik merk nu ook de stress die schoon die gasten hebben. Ja. Ik snap hem eerlijk gezegd een beetje, maar niet heel erg. Nu snap ik hem heel goed. Ik kan nog wel 10, 14 keer, 20 keer zoveel willen vertellen Wat ja. ik nu heb gedaan. En hier, achteraf ben ik ook wel heel blij wat ik heb kunnen vertellen. Ja, dus even in. want dan heb het over voice dialogue en dan heb je zelf eigenlijk die ook proef vast kunnen stellen. Die zit op een andere stoel, op een andere energie. Hè? Ja, ja, precies. Nou ja. ja, mensen, dat, uh, ja, dat was het vanavond met betrekking tot het onderwerp. Um, ik ga Herman bedanken voor de techniek. Ja, en uiteraard natuurlijk ook Rob en Mario die uh, er vanavond niet bij konden zijn, maar toch voor hun bijdrage van de afgelopen drie jaar. En u als luisteraar natuurlijk. Nou, onze volgende Uitzending is op zondag 19 uur Van 8 uur om s'avonds En het is onze tweede uitzending met betrekking Tot het thema coaching We hebben dan namelijk als gast Ariane van Garen En zij is live coach Deze uitzending wordt dan weer gepresenteerd Door uw bekende enkelman Richard Buitennik Tot dan wordt deze uitzending op zondag In de woensdagavond om 8 uur s'avonds in de maand Ook kunt u morgen deze uitzending luisteren Bij uitzending op de site Van inspiratieradio.nl En daar kunt u ook de agenda kijken die we niet hebben voorgelezen. Wat er allemaal te doen is een regio op het gebied van bewustzijn en zelfontwikkeling. Heeft u verder zelf een activiteit uh, toe te voegen voor ons aan de activiteit? Uh, sorry, hem aan de agenda. Nou, ik krijg hem al deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl Wilt u onze twee wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende uitzendingen voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl. Nou, dan zou je al bijna een spraakgebrek van krijgen. En laat u innoveren en sta alsjeblieft achter. Wil u iets kwijt wilt aan ons, stuur dan even een nieuwtje naar redactie.inspiratieradio.nl. Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van InStore Radio, samengesteld en gepresenteerd door Benny Veugen. Wij zijn de nostru en Richard Buitenwink. Vanavond in een hebben weer Richard en wij hopen, de volgende keer weer zelf, maar wij hopen dat u niet, met niet zoveel plezier naar onze uitzendingen geluisterd als waar wij mee wijn hebben gemaakt en vanavond hebben we gepresenteerd uiteraard. Ik zeg tot de volgende keer en uh, we gaan nu wel nog even luisteren naar Richard, die het mooie bekende gedeelte van Lime Mountain Wing Richard, en dat is geschreven door. door... India's houtster. Dat is een is... Indianus. Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet. Wat voor ik graag wil weten is waar jij voor gaat, of of je het aanbeurst oog in oog te staan tot de verlangs van je hartje. Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je het aandurft voor gek te staan aan willen van de liefde, inwille van je dromen, inwille van het avontuur, het leven niet. het. Het lukt niet uit uit welke planeten jouw horoscoop kunnen oefenen, waar het om gaat is of je ooit tot de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen. En of de verraderlijkheden en de proeven van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt. Of deze, je deze wilde toen doen terugdringen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn. Wat ik wil weten is of jij pijn, die van mij of die van jezelf, kunt laten zijn voor wat het is. Of je vreugde kunt zijn de mijne en de jouwe. Of je durft te dansen vanuit je onkracht in totale extase van top tot toon. Zonder je in te houen. Door, door op je moeder te zijn, realistisch of rationeel te zijn. Zonder je te laten afwenden. Door de herinnering en de vanuit je menselijke bestaan. Het kan me niet schelen of je van waar je niet of dat het beter is. Of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen zijn aan jezelf. Of je het aankomt om voor een verrader te worden aangemaakt, om voor schoon te blijven en vooruit vanuit je eigen ziel. Geef een bewijs van je trouw, omdat ik zou weten dat je vertrouwen waardig bent. Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is iedere dag niet even mooi? En is het leven zelf voor jou de bron, waaruit jij je levenskracht oppikt? Kun je leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, niet voor jou en voor mij, en toch aan de rand van de meer staan,